Dan is het, je haren bijna weer. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. Drie hooligans hebben celstraffen van 6 tot 10 maanden gekregen... ...vanwege de strandrellen in Hoek van Holland. Ze hebben gevochten en de politie bedreigd en opgejaagd. De straffen zijn lager dan de eisen, want de rechter vindt een meldingsplicht bij risicovolle evenementen een te zware straf. In de Tsjechische wintersportplaats Zatscher is een Nederlandse man om het leven gebracht. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee Nederlandse jonge mannen zijn gearresteerd. Ze worden nu verhoord en binnenkort voorgeleid. Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de woonplaats en de leeftijd van de betrokkenen. Het proces tegen de Hofstadgroep moet over, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het OM was in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag gegaan. Dat veroordeelde hoofdverdachte Jason W. tot 15 jaar cel, maar bepaalde ook dat de Hofstadgroep geen terroristische en criminele organisatie is. De Hoge Raad vindt de criteria waarmee het Hof tot dat oordeel kwam te beperkt. Een ander gerechtshof moet de zaak nu overdoen. Thuishulp Monique B. is veroordeeld tot levenslang omdat ze een bejaarde vrouw met 50 meststeken heeft doodgestoken. er was 18 jaar cel geëist. De rechter gaf haar een hogere straf omdat ze niet wilde meewerken aan onderzoeken. De rechter is daarom bang voor herhaling als de thuishulp vrijkomt. Monique B. werkte bij de oude vrouw in Den Haag en was uit op haar geld. Bokken op bedrijven die zijn besmet met Q-koorts worden niet gedood. De ministers Verburg en Klink volgen daarmee de wens van de Tweede Kamer. Oorspronkelijk wilden de bewindslieden dat de mannetjesdieren wel werden afgemaakt... omdat ze bij Dekken vrouwtjes kunnen infecteren. Maar de Kamer vindt de maatregel niet nodig... en wil wachten tot de dieren individueel zijn getest. Het weer bewolkt een periode met regen. Later vanavond en vannacht enkele winterse bijen. De temperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOE.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 can You've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the new Bonte. You know, sometime you're bound to leap up, but for now you're gonna stay in the year of the cat.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 to the tree.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 eigenlijk heel snel, ja, dat doe je neem ik aan ook als je kat kwijt bent, van uh, bellen zo naar de dierambulans, naar de dieren uh, te huis en zo van uh, nou, ik zoek uh, Bagira, want er zit hier een Bagira. Maar dat vind ik vrij snel na 14 dagen al. Stel dat je op vakantie bent en uh, ja, we doen een beetje lullig natuurlijk dat je kat uh, per ongeluk niet meer terugkomt. Maar dat is, uh, dat is gewoon uh, regel eigenlijk in wezen. Het is eigenlijk best kort.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 They be flawless, they absolutely, we'll absolutely, no absolutely flawless. They be tonight, the flawless, absolutely flawless. Beautiful, perfection. Beautiful, absolutely flawless. And it's so good. it's difficult all this and it's yeah, no it's good much.